We kunnen nu gaan luisteren naar het hoorspel Dood in de Duisternis, gemaakt door Mavelbrug, Braille in 1993-94. John. Ja, met mij. Ja. Het klusje is geklaard. Hij is koud. Weet je het nou wel zeker? Ja, ik heb uh, me geraakt. Ik weet het zeker. Het was een fluitje van cent. Ineens schot. En hup. Recht in zijn hart. Hm. Ja, ja, ik kom al. Goedemiddag. Goedemiddag, wat kan ik voor u doen? is de detective aanwezig. Mag ik het ook zijn? U, een vrouw? Ja, waarom niet? Nou, nog eigenlijk niet. Uh, u zou het mij misschien kunnen helpen. Waarmee? Ik ben vannacht namelijk vermoord. U? Vermoord? Ja. Uh, nou ja, ik ben niet vermoord. Ik ben niet echt vermoord. Het is niet helemaal gelukt. Ze hebben op me geschoten. En ik heb gedaan alsof ik uh, vermoord was of als ik dood was. Ik heb me laten vallen. En uh, de moordenaar die heeft nog even bij me gekeken of ik werkelijk dood was. En hij dacht van wel. Nou, zoals u ziet, ik denk van niet. Dus en je... uh, nou wil ik graag dat u helpt om de dader op te sporen. Ja, natuurlijk. Weet u ook hoe hij eruit zag? Nou, hoe hij eruit zag, niet helemaal. Want Het was donker, maar hij had een auto. En dat was zo dom om het licht weg te rijden. En die auto, weet ik, dat is een Peugeot 405. Een witte. En die uh, had het kenteken SV49BV. Dus Simon Victor, 49 Bernard Victor. Weet u nog meer van die... Uh... Nee, nee, nee, nee. Dat weet ik niet. En anders kon ik het zelf al oplossen. Weet u ook welke kant hij op is gegaan? Mm, ja, welke kant is hij is gegaan, uh, Hij is de straat uitgereden. Het was in de buurt van Hyde Park. En uh, daar liep ik. En uh, plotseling remt er een auto naast me. Die schiet op. Maar ik, ik, ik ben zo bij de hand om me direct te laten vallen. En, en uh, ja, hij scheurde weg. Ja, de richting? Uh, wij kunnen overal heen gaan Dat zo snel gebeurd verder maar misschien kunt u erachter komen wie de eigenaar van die auto is en, en uh, uh, uh, misschien is die gestolen die auto ja dat maar denk ik wel misschien kunt u mij een beetje helpen ja we zullen het onderzoeken hmm. uh, zal ik u mijn kaartje geven ja goed Alstublieft. Dus als u iets weet, dan heb ik graag dat u dit nummer belt. Oké. Okay. En, uh, en dan hoor ik graag van u. En ik zou zeggen, uh, ik wacht op uw seintje. Oké, okay, ik zal zo vlug mogelijk bellen als ik weet waar die man zit. Dank u wel. Oké, okay. dag. <tied> Ja, je had hem toch vermoord, zei je? Wie? Ja, Jack Ross natuurlijk, hè? Ik had hem vermoord, hoor. Ik weet het echt heel zeker. Ja, maar sinds wanneer kunnen lijken praten? Lijken? Wat zeg je nou? Lijken praten? Hoe kan dat nou? Nou, ik had hem net aan de telefoon. Ja, hoe kan dat nou? Jack Ross? Ja. Dat kan niet. Hij is toch dood? Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Zo, we zullen eens kijken, vriend, dus of je werkelijk dood bent. Ah, dit lijkt me wel een geschikte plek om een ruitje in te tikken. Ik vind hier een pleurs, zo zeg. Auw, die pijp is nog warm. Als mijn schrik, schrikken, ik zorg me kapot. Even John bellen hoor. Hallo John. Ja hallo, met uh, Jim, met Jim Stewart. Uh, ik uh, bel je even op, ik ben in het huis van die uh, Ross, uh, weet je hoor, uh, Jack Ross. Ja, die heb je vermoord zei je? Ja dat, denk, dat weet ik uh, nu wel zeker, want oh? het was gewoon een antwoordapparaat die aan de telefoon had gehad. Je had hem na nou gelijk weer opgegooid, maar het was een antwoordapparaat. Dus Ja ja, ik geloof er geen fluit van. Nou kom anders maar hier als je me niet gelooft. Doe ik? Ik kom. Oké, okay, tot zo. Doei. Gek eigenlijk, van die pijp dat die nog warm is! Gek hè? Hè, huh? Wat was dat? Dat ben ik! Weet je wat ik doe? Ik smeer hem! Dat, dat, dat ziet... <laughs> Ik die van, we waren allemaal van die vreemde stem in dat huis. Ah ja, doet er gewoon uh, nou, Dat kan toch niet? Dan gaan we naar binnen als je, als je durft. Ga maar. Hm. Nou, wat een prutser zeg. Hm. Maar eens kijken waar hij bang voor is. Volgens mij heeft hij last van angstdromen. Waar zocht hij nou eigenlijk van? ...van mij. Wie, wie ben je eigenlijk? Jack Ross. Ben je weer? Want eh... Uh... Ja. Ja, ik kan wel zeggen ja. Goh. Ja, dat was super eng, hè? Ja, kun je wel zeggen, ja. Hij, je had hem toch doodgeschoten, zei je? Uh, hij, volgens mij uh, is hij nog springlezend. Nou, dat is het een beetje mislukt. Hé, hey, wat nou weer? Hallo, checkers. Goedemiddag. Uh, nog nieuws doen? Uh, nou, ik, ik loop wel even met u mee. Zo, wat kan ik voor doen? Uh, ja, wat kunt u voor me doen? Uh, dieven... Uh, ik weet u, die kerels? Moordenaars vangen. Ja? Dieven vangen, waarop ik zeggen. Weet u ja. nu al iets van ze dan? Nou, ja, wie hoort er nou eigenlijk wat te weten, de detective of ik. Ja, maar wij hebben niks meer... Uh, u wist geen sielement of zo? Nee. En uh, die auto heeft, met dat kenteken hebben we ook niet meer gezien. Oh, oh, gaat dat zo met een detective bureau tegenwoordig? Nou, ik heb ze wel gezien hoor. Ja, uh, weet u nu ook het signalement? Ja, het signalement. Ze zijn bij me in huis geweest. Leuke boel. Neem me niet kwalijk, zeg eerst de ene, toen de ander. Hallo. Ja, en het signalement, die heb ik, want dat staat hier op video. Alles is opgenomen. Ja? ja. Dus die video kunt u bekijken en dan uh, weet u hoe ze eruit zien. En moet u onderhand het naam en het adres ook nog hebben? Ook nee, maar? dat hoef ik niet. Het signiment hebben we genoeg aan. En dan kunnen we alles uh, goed onderzoeken. Oh ja, nou, alstublieft. Dank u wel. Dan moet u maar eens kijken. Ja, we, we zullen er, als we het signiment weten, kunnen we veel meer dus. Oké. Okay. Nou, uh, tot ziens dan maar, hè. Tot ziens. Moet ik ook zijn? De lindelaan? Oh, hier linksaf. Had ik bijna een ongeluk. Vrek, kijk uit. Hé, hey, dat was hem! Dat was een duivel! Er ook niks aan te doen, die zaak is opgelost. Zo zeg, die is goed uitgebrand. Even kijken naar het kenteken: SV 48 BV. Vrek, die man zei SV 49 BV. Nou ja, pech had. Dat was de verkeerde, hè? Je moet hebben 49 BV, maar je zag 48 BV. Nou, net of dat ik het niet weet, valt dood, vent. Bent u meneer Jack Ross? Die ben ik. Er is telefoon voor u. Oh, waar kan ik de telefoon vinden? Achter de bar, deur links. Daar die, die, die uh, bruine deur? Ja. Dank u wel. Zo, mannetje, dat spelletje is uit. Maar weg, niet kwaler hoor. Dopen die deur. Ja, stil nou. Even, even erin leggen. Ook kijk, hart tussen zijn benen. Stel. En weg naar Nou, wat hebben we nou eigenlijk aan hem? Ja, wat bedoel je? gewoon eh. Uh... Wat doen we nou met hem? Vermoorden uh, vermoorden we daar ver, hebben we er toch niks aan. Nee, want die, uh, die stomme rotdetective, die zitten, die weet nu van zijn moord. Dat wij hem geprobeerd hebben te vermoorden. Ja, dat is waar. Dus die kunnen het beter niet meer doen, maar ik heb een idee. Nou, wat dan? Laten we hem naar die oude boerderij brengen. Welke boerderij? En naar die ene, waar wij ook iemand... Uh, waar we ook een keer iemand naartoe gebracht hebben. Ja, we kunnen hier niet... Oh, die, voeren. ja. Ja, ik weet wat ik je bedoelt. Oké. Okay. Op dicht. Ben ik wakker? Waar ben ik? Wie zijn jullie? Zou jij nu weten? Hoezo? Dat komt er nou van, hè, als je dat niet betaalt. Wat moet ik betalen? Het geld natuurlijk. Oh, wacht even, jullie die schooiers. Ja, ja. Wat willen jullie nou van me? We willen geld. Geld heb ik niet. Alleen geld. Ik heb geen geld bij me. Zullen we het dadelijk wel eens zien? Of je hebt de keus. Je betaalt. Of we laten je hier verhongeren. Leuk nou, voorstel. Maar jullie we hebben wel pech gehad. Hoezo? Als ik een uur lang weg blijf zonder zonder te geven... wordt er een zoekactie naar me gestart. Dat kunnen ze lang zoeken, want ze vinden je hier nooit. <laughs> ik heb een voorstel. En dat is? Ik sluit je al hier drie dagen op... En dan kan je hier verhongeren. En als je binnen drie dagen niet bereid bent te betalen, zie je ons nooit meer. En wij jou helemaal niet meer. <lacht> nou, prettig verblijf. Dankjewel hoor. Zo, nou, daar zit ik mooi in. Uh, we hebben wel geluk. We hebben wel een klein beetje geluk. Ze waren niet zo slim als ze zich voordeden. Ze hebben namelijk mijn zakken niet doorzocht, dus mijn zendertje niet gevonden. En ze hebben maanden niet geboeid. Dat scheelt een stuk. We gaan eerst eventjes... onze vriendin eens even proberen te bereiken. X, wat was het ook weer? X. 23, geloof ik. Ja. ja, nou, we gaan het proberen. Hallo, X23 voor Z13. Hallo, Benjamin. Dat ben ik, ja. Wat is er aan de hand? Ze hebben me ontvoerd. Ik zit in een boerderij. Luister goed. Ik weet niet of ze meeluisteren in de gang. Ik geloof dat ze weg zijn. Ze hebben me ontvoerd en opgesloten in een boerderij. Die boerderij, nee, ik was neergeslagen. Ze hebben me in een café naar de telefoon laten gaan en me neergeslagen. Luister goed, Als ik hier, hier is een heel klein raampje in die kamer. En daar kijk ik op de snelweg, welke weet ik niet. Dan zie ik een Esso benzinestation En daarachter een reclamezuil van Macintosh. Je weet wel van die toffies. En daar staat onder een temperatuurmeter... Zou je dat kunnen vinden, dan weet je ook, dan kijk je zo op mijn boerderij. Dus ik kijk eerst naar de weg, dan een benzinestation en dan die reclamezuil. Oké, okay, ik kom zo snel mogelijk aan. Bedankt. In welk boerderijtje zou die eigenlijk zitten? Ik hoop dat dit een goede snelweg is. Hé, hey, daar is die reclame waar hij het over had. Daar heb je het boerderijtje! Sporen. Daar is de benzinepomp. Daar is die cel met de temperatuurmeter. Ik geloof dat ik hier goed ben. Hé, hey, hier kan ik wel een ruitje intikken. Zo, en nou naar binnen. Jack Ross? Jack Ross? Hier. Waar is hier? Zal op de deur kloppen. Oh. Ik heb geluk, de sleutel zit nog in de deur. He he. Ik dacht dat je nooit zou komen zeg. Nou, gaan we voortdurend nog ongeduldiger worden ook? Nou ja, vind je het gek? En ja, wat gek? Nou oh, sorry hoor. Zo, nou ik ben blij dat ik je vrij ben, zeg. Vertel nou eigenlijk wat er is, wat er is gebeurd? Ja, uh, heel ordinair, ik ben er gewoon in gestonken. Ik was in een cafeetje en uh, ze zeiden dat de telefoon voor me was en ja. Kennelijk hebben ze me daar over een schedel getikt. Want uh, ik ben in een auto gestopt en een klap op mijn kop gehad en een auto gestopt en hier naartoe gebracht. En gelukkig had ik die zender bij me en hadden had we dat afgesproken. Want anders had je hem nooit gevonden. Maar je hebt het wel knap gevonden hoor. Zegt. Nou, dat valt het niet eens, je... Ja, zo lachen. Ik, ik vind het best knap voor een vrouw. Nou goed, uh, ik ben blij dat je weer uh, goed terecht bent. Heb ik tenminste eens wat aan je gehad? Want het hele jaar was het dan niet zo'n best hoor. Nee. Nou, nou, begin ik waardering voor je te krijgen. Oh, maar nou moeten we die lui nog eens te pakken zien te krijgen. Die proberen mij steeds onzeker te helpen. Ja, ah, kan... dat zal wel lukken. We laten je tenminste de eerste tijd uh, nemen we je goed in bescherming. Oké, okay. maar ik, uh, ik ben wel benieuwd wat ze nou eigenlijk voor me willen. begrijpen. Oh, begrijp ik best wel. Had, hebben ze niks gezegd over geld of zo? Ja, ik ja, heb een keer overspel gepleegd. Misschien proberen ze daarmee te chanteren. Maar... Nou, ik denk dat dat, dat dat er heel veel mee te maken heeft. Zou dat het lezen? Dat is... Ja. Oh, nou, dat is dus helemaal krom. Maar hoe ze me toch niet proberen, dan ga je toch niet iemand... ga je niet doodschieten die je gaat chanteren. Je toch niet, Als er die mensen leidt. zijn die, die uh, erg op geld uit zijn, doen, de, doen die mensen dat wel. Oh, wel, nou, een stelletje. Nou, we zullen wel eens kijken of we uh, uh, moeten ze te pakken staan. Oké. Okay. Ja, het is waar. Jack je, uh, Ross, die man die is, die is weg. Weg, hoe kan dat nou? Dit weet ik ook niet. Nou, hebben ze die deur opgebroken of zo? Dat weet ik niet. Maar dan moet ik toch nog even gaan kijken of. Uh... Want ik vertrouw het niet of die nog was. Ik... Oh ja, ik weet het al. Wat lomp. Ik heb die deur. Die, die sleutel natuurlijk in de deur laten zitten. Ah, wat dom, zeg! Kan ik niet dommer. Ja, jij doet ook wel eens dom. Gaat een beetje invrijven, zeg. Zeg, nou eens eventjes. Wat hoe, uh, hoe moeten we nou met die lay aan? Ja, ik zou eigenlijk wel eens willen weten waarom, waarom ze je chanteren. Ja, ze chanteren me omdat ik vroeger een keer overspel heb gepleegd. En daarmee chanteren ze me. En wat wilden ze aan mijn vrouw vertellen? Maar mijn vrouw is intussen al lang overleden. Dus, dus ze hebben niks meer te chanteren. Maar ik weet nou meer van hen dan zij van mij. En daarom willen ze me niet chanteren. Ze willen me gewoon doodschieten. Ze willen gewoon van me af. Want het zijn een stelletje gangsters. Oh, zit daar de kloe. Uh, ja, zo zou je het ongeveer kunnen zien. Maar nu, hoe, hoe, hoe komen we van die lui af? Want naar de politie ga ik niet. Nee, dat uh, heeft ze dan nog iets te niet. verbergen? Uh, nou ja, uh, nee, dat dus liever niet. Als dat genoeg is, misschien uh, zegt dat genoeg. Uh, ik ga liever niet naar de politie. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar hoe, hoe, hoe, uh, hoe, hoe klaar hebben we dat? We kunnen, ik weet uh, nu wel waar ze woonden. Oh. Dus we kunnen het da daar gaan onderzoeken. Ja, daar gaan onderzoeken, maar jij ja, wil geen woord om me geweten hebben. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, uh, we kunnen er uh, een keer heen gaan. En dan? Zeker van voor mijn kop geschoten worden. Ja, nee, want ik ga met u mee. Ja, leuk, leuk en aardig, maar wat gaan we dan doen? Ik bedoel, hoe, hoe lossen we dat op? Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet, want ze zullen wel weer gaan schieten, denk ik. Ja, nou precies. Nou, dat zoeken we wel uit, oké? Okay? Ja, goed. Je moet het wezen volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Kijk nou eens. De voordeur staat open. Maak jij hem, maak jij hem open? Ja. voor zich voorzichtig reizen. Heb je een vuurwapen? Ja. Hand bij de hand. Ja, doe het maar doe het maar aan. Wat kan graag gaan schelen. Zie je wel, er is niemand. Ja, Zek. Ze doen de turf las. Hoe komen we hier uit? Ik weet wel wat. Wat dan? Heb je schoenveter? Ja, schoenveter. Ja, en, en dan. En dan moet je een uh, kogel openmaken en dan moet je het kruid eruit halen. En, uh, want ik heb een lontje nodig om het uh, slot te laten ontploffen. En heb je zilverpapier? Ja, dat heb ik wel. Dan moet je uh, maak kogel open. Oh, wacht even. En nou in dat zilverpapier? Uh, het kruid in het zilverpapier. Ja, dat heb ik hier. En nou dit en in elkaar heb... in elkaar frommelen? En dan is de slot. erbij. Ja. Nee, ehm... Um... Ja, natuurlijk. Anders kan een spoorveten zit erbij zo. Ja, en nu als... moet ik er tussen dat slot trekken. Ja. En dan steek ik het. Uh, ben je klaar? Ja. Dan steek ik het aan. En wel ga je. Ho, ho, ho, ho, ho. Die heeft de lusje versie. Die heb ik. Heb, die heb ik. Nou geef ze dan. Open. Nou, dat heb ik kraak van elkaar, hè? Ja, hè? Dat werkt prima. Nou, hier maar eens uit. Nou, een beetje voorzichtig zijn. Precies zijn ze nog in de buurt, die zekers. Hé, hey, wat zie ik daar? Dat We lijkt wel nee. pakken wasmiddel. Nou, dat zijn het ook. Best wel, kijk, dat Nee, maak, maak hem maar eens open. Volgens mij is er geen wasmiddel in. ik vertrouw het niet. Ah, dat daar geloof je toch niet, hè? Nee, maak hem open. Even kijken hoor. Het is wit poeder. Het like lijkt uh, wasmiddel. Nee, het nee. is hash. Hash? Hash? Dat is geen wit poeder, mens. Als het iets is, is het cocaïne. Oh, dit is cocaïne. Proevers, smaakt het smaak zoet? Wacht oh, ja. even, even. Uh, het is een meer zoet is het. Dat is cocaïne. Ik we hem zo meteen uh, afvoeren? Ja, maar. Doe maar open dat ding. Kom op. Ja, in het midden zit daar een uh, knopje. Hier. In het midden hier. Daar oh, ja. Nou, drukken. Ja. Hier. Schiet toch op mensen zo meteen komen die luid terug en dan zitten we. Juist. Zo. Hier. Is er één, Twee. En dat is de derde. En dicht dat ding. Oké. Okay. Juist. Kun je het erin? Hops, en in die auto. Eh. Nou, dat heb je mooi geflikt, hè met dat kruis. Je had me toch niet tegen als vrouw? Dat vind je? Dat, dat vind ik ja, toevallig. Goeiedag, een vangst cocaïne. Hè? Niet te geloven, we moeten met die rotzooi. En naar de politie brengen doen we niet. Ja. Dat nou weet ik eigenlijk ook niet hoor. Ik geloof dat er gevolgd is. Kijk zie je spiegel. Ik zie het uit mijn ooghoeken. Je ziet hier recht de rechterbuitenspiegel hier. We worden gevolgd. Als je nou de eerste straat rechts neemt, dan weten we het zeker als die daar achteraan Oké, ik doe het. moet je snelheid houden. Ja. Nou hoor. Nou, rijden. Ja. Ik bent schiet, ja, wie, wie zou het zijn? Wat doet hij nou? Doe voorzichtig, je weet het nooit. Die kringen blijven altijd leven. Kijk uit, ga liggen! Verschiet hem. Ik heb vonden water bij me! Schiet het hem! Au! Wat is er, ben geraakt? Ik vind het een steen! Schiet, uh... ja, ik ben er toch bezig? We gaat even door. Probeer het niet. En dan gaat hij ja. ja, daar gaat hij aan de erop. Ja, daar gaat u! Goedenavond. Wie zijn jullie? Gewoon, bezoek. We komen de cocaïne halen. Cocaïne? Die heb ik hier niet. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ah, je denkt toch niet dat ik de cocaïne hier in huis bewaar, hè? Dus zijn jullie nou echt zo dom? Nou, we zijn nog niet zo dom als dat jij eruit ziet. Hoe bedoel je? Nou, gewoon... Euh... Nou, als je nou. niet wil zeggen wat die cocaïne is... Dan ging jij maar mooi met ons mee. Oh, gezellig. Jack Ross. Hallo, we hebben jouw vriendinnetje, Jessica Fletcher, antwoord. Zo, dat is leuk. En wat wil je nou? Wij willen die cocaïne. Welke cocaïne? Dat doet er niet toe. We willen gewoon die cocaïne hebben. Nou, oh, dat waspoeder. Dat is toch waspoeder? God, dan ben je wel een beetje dom als je dat denkt, hè? Ik ah, dacht dat dat waspoeder was. Oh, is dat cocaïne? Oh, zijn jullie zukkenlui. Oh. Nou, dan ja. kan je mooi naar fluitend naar die cocaïne, ja. jongen. Nou, dan gaat je ninnetje er ook aan. Hm. Oké. Okay. Waar en wanneer? Om twaalf uur vannacht. Bij de derde brug van de Theems links. 12 uur vannacht, derde brug van de Theems. Zal er zijn? Goed. De cocaïne. Ja, staat naast me. Bring Jessica maar. Ja, ja. Nou, er komt er nog wat van. Hallo. Hallo Jessica. Hallo. Zo, ga je mee? Ja, is goed. Nou, Dan hebben jongens hun koker in weer. En jij gaat weer mee. Oké. Okay. Denk je, wel een stomme vent. Oh, wel, bedankt hoor. Dan ga je gewoon even je klanten nog eens een keer uitschelden, hoor. Ja, nou, dan hebben we eindelijk die in te pakken... en dan ga je het weer teruggeven. Wat is dat nou? Ja, het kan allemaal wel wezen, maar luister eens even... ik ben nog altijd de klant, hoor. En ik heb je net even bevrijd van die... Klant heren, is koning, zeker? Ja, de klant is toevallig wel koning. In ieder geval wil de klant nee. niet uitgescholden worden... en zeker niet voor stommeling. Dan dacht je nou dat ik achter de staan. Ja. Oké. Oh, Oh, jij denkt dat ik weer een cocaïne teruggegeven Nou, leg het dan maar eens goed uit. Nou, wat dacht je van Baspoel er dan? Ach, leuk. Ariel? Ja, die witte schat. <gül> dat heb ik teruggegeven. En, en geen cocaïne natuurlijk, ik ben nog niet gek. Maar nou, dat mag... dacht ik eerst eventjes van wel, maar nou je de waarheid hebt geteld, trek mijn woorden een klein beetje terug. Het oh, zal tijd worden. Tijd worden, het is dus kwart over drie. Slaat op nergens. Goed. Nou, het was erg gezellig hoor. Dank u wel. Uw liefhebbende. Ja, gedaan. Nou, het is toch wel mooi dat we die Jessica Fletcher ontvoerd hebben, want nu hebben wij onze koken in de terug. <laughs> ja, geloof jij het? Ze wacht eens even, volgens mij... Ja, ik hoop, ik hoop dat niet dat ze... Ja, ze hebben volgens mij... Uh, ...iets anders erin gedaan hoor, denk ik, want... Ze uh, kijken naar die doos of daar ik wat Ik snap had. niet waarom ze dat uh, zouden moeten doen hoor. Ja, nou, wat denk je dan? Denk, denk je misschien... ...misschien zijn ze ook wel niet, zo, niet zo dom of zo? Uh. Ja, nou, rustig nou, goed, maar, uh, rustig. rustig. Hé, een hey, kijk eens naar die onderkant! Die zijn open wat geweest. Wat zou... Ja. Hè? Ze hebben Hoe kan wat anders in gedaan, misschien. Ja. Doe eens even proeven. Want... Wat zou ik ook maar doen? Ik proef niet. <laughs> Huppa, gooi me weg, dat is Lach nou niet. Eh, het is een paar miljoen gulden hoor. <laughs> het is nog een beetje om ze te lachen ook, die halve garen. Nou. We het garen. Hm. Gadverdamme, dat is. Echt waspoeder. Een ja, klootzak, je hebt gewoon wat in je handelen te frommelen, hè? Ja, dat hoef je niet te pikken, hè? Oh nee, helpen. klootzak. Ik kan je ontslaan, hoor, wist je dat? <laughs> ontslaan. <laughs> nou, niet lachen. Ga er nog een <laughs> beetje om zitten lachen ook, Joker. dat kost wel miljoenen guldens, ja? ja en... Pak aan, hier. Oh. Zo. Oh. Zo, die heb je hier wat nog te nog pakken. hier, of wel? Oh, nee? Nou, je bent er wel heen. Huppa, pak aan. Dat het pijn moet. Hier. Hop, hop. Oh, oh. Nou, uh, doet. Hier, Nou, het doet me wel een lange pijn hoor. Hier, ah. zo. Die zit. Nou, de eigenlijk ook nu op. We moeten een beetje die Jack Ross pak zien te krijgen eigenlijk. Bijzonder dat nou even Ja, ho ho ho, het komt al. Goedenavond heren. Goedenavond. Wat kan ik voor u betekenen? Wij komen onze cocaïne, cocaïne halen. Cocaïne halen. Cocaïne Mocht Wil ik even binnenkomen? Nou, dat vind ik gezellig. Komt u binnen? Nee, krijg helemaal geen enkel bezwaar. Zo, wanneer het wat wat gezellig is. Komt? Cocaïne, zei u. Eh, uh, gaat u zitten. Dus jij hebt die cocaïne? Ja. Sinds wanneer hebben wij bij elkaar op de kleuterschool gezeten? Zo, jij en jou, wat krijgen we nu? Ik weet van geen cocaïne. Ik heb wasmiddel van u meegenomen. Dat hebt u van me teruggekregen. Ja. Ja, en er zat is in. in. Of Ariel, ik weet het niet meer. Er zat cocaïne in. Je... Zat daar cocaïne in? Er ja. is niet te geloven! Daar zat cocaïne in, Jessica! Ja. Zo, jongens! Jullie gaan de boeien in en, en jullie gaan de gevangenis in. Jullie spel is afgelopen! U heeft geluisterd naar Dood in de Duisternis. Hoorspel van de brugklas. Regie, niks ondergaan. Rolverdeling. Jim Marco Costensen, John Sebastian de Graaf, Jack Ross Nick Sonnega, Jessica Fletcher Sharon Coat.